12 uur. Dit is Radio 1 met de Plag. Goedemiddag, zometeen in lunch een primeurtje. We kunnen de naam bekendmaken van het nieuwe interviewprogramma op Nederland 2 van Sven Koekelman en Eva Jinek. Nu is het NOS-chanaal met Jan van der Putten. Wel nieuwsgierig. Goedemiddag, 3000 gedwongen ontslagen bij Achmea. Het personeel reageert. De overheid is nog altijd laks met betalen, zegt de ombudsman. En de KWB wil uitleg van de FIFA over de veranderde WK-loting. Het is bewolkt, van het noordwesten uit komt er wat regen. Later weer droog en het wordt 5 tot 8 graden. Morgen wordt het onstuimig. Het gaat stormen aan zee. En in de avond en in de nacht naar vrijdag... stroomt koude lucht het land in. Vrijdag is er hagel of sneeuw. Verzekeraar Achmea gaat de komende drie jaar... 4.000 van de 19.000 arbeidsplaatsen schrappen. En 3.000 van die uh, ontslagen zijn gedwongen ontslagen. Steeds meer klanten regelen hun verzekeringszaken online. En mensen nemen vaak goedkopere polissen... of ze schrappen wat ze niet nodig hebben uit hun verzekering. Bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea. Ja, het is inderdaad uh, een groot aantal arbeidsplaatsen wat uh, verloren zal gaan... En daarmee treffen we maatregelen om het bedrijf ook naar de toekomst toe concurrerend te houden. En reageren wij op de eisen van onze klanten. En die zijn? We zien dat met name het laatste jaar een enorme toename van het aantal klanten dat hun verzekeringen koopt via internet. Heeft u zich daardoor laten verrassen? Nou, het is geen verrassing. Wij zien alleen een sterke toename en daarop zullen wij reageren. Welke mensen heeft u niet meer nodig? Het gaat uh, vooral uh, om die medewerkers die uh, klanten te woord staan, uh, ook mensen aan de telefoon. Maar als de klant zelf de informatie aan ons geeft via het internet, uh, dan betekent dat dus dat we minder medewerkers nodig hebben intern om uh, dat werk te doen. Dat is een hele slechte boodschap voor uw medewerkers, 4000 banen die verdwijnen. Ja, het is een ingrijpend besluit en het is ook voor onze medewerkers een ingrijpende beslissing die wij genomen hebben. Wat wij zien overigens is dat bij de bekendmaking van deze berichten medewerkers ook begrijpen dat we deze stappen zetten. Want iedereen weet dat wij naar de toekomst toe onze sterke positie willen behouden. Ja, maar heel veel mensen zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe baan. Ja, betekent zeker dat overigens niet alle 4000, hè, wij verwachten dat we uiteindelijk ongeveer 3000 gedwongen uh, ontslagen zullen hebben... Uh, dat uh, voor deze mensen toch een andere werkkring gezocht uh, moet worden. En dat was bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea. Ja, een ingrijpend besluit voor het personeel. Nou, het personeel van Achmea werd vanochtend ingelicht. Verslaggever Mark Hamer stond bij de poort. En niet om tien uur, maar tegen half elf... verzamelen de medewerkers van Achmea zich in het hoofdgebouw... een groepje aanlopen... Dag meneer, op weg naar de bijeenkomst. Ja. Wat, met wat voor gevoel? Ja, niet zo best hè. Nee. Nee, het is natuurlijk uh, ongebruikelijk voor ons om uh, dit soort dingen mee te maken. Nou ja, daar loopt al een sociaal plan hè. De, de nou ja, er waren dat... al uh, ontslagen. Dat klopt, ja. ja. ja. En, en nu nog extra? Ja. Zit, ja. U, zit u erbij, denkt u? Nou, dat weet je natuurlijk helemaal nooit zeker. Maakt me niet al te veel zorgen, maar je weet het nooit zeker. 3000 uh, gedwongen ontslagen heb ik zojuist gehoord. Nou, dat heb ik ja, nog niet gehoord. Ja, 4.000 banen, 4.000 FTE ja. in totaal weg over drie jaar. En waarvan waarschijnlijk 3.000 gedwongen ontslagen. Dan gaan we maar eens luisteren wat uh, we vandaag... Ik heb nog een waarin naar stond 3.500 tot 4.500 ontslagen. Ja. Wat vindt u ervan? Kort. Ja. Ja. Zo gaan de medewerkers bij het hoofdgebouw van mee naar binnen. Een modern gebouw met veel glas, maar wel van dat glas waar je niet doorheen kan kijken... En dus kunnen we niet zien wat er zich daarbinnen afspeelt. Nou, u bent zojuist geïnformeerd bij een Ik geïnformeerd. Kunt u er iets over zeggen? Ja, niet meer dan al bekend is bij jullie. 3000 gedwongen ontslagen, 4000 nou, banen weg. Geen gedwongen ontslagen, niet allemaal gedwongen ontslagen. Nee, 3000 waarschijnlijk. Uh, dat, weet, dat weet ik niet. Nee. Wat, wat was de stemming uh, binnen? Nou, begrijpelijke maatregel. Ja. Uh, maar... Maar uh, ja, het komt natuurlijk uh, toch hard binnen. Ja, bij iedereen. Ja. In principe hebben we te horen gekregen wat u denk ik ook al te horen heeft gekregen. Dat er inderdaad een reorganisatie gaat plaatsvinden die nogal ingrijpend is. Ja. En uh, de details uh, moeten nog naar ons gecommuniceerd worden. Ja, want op welke afdeling werkt u bijvoorbeeld? Ik werk, ik val onder het bestuursbureau. Oké. Okay. En vallen daar ook ontslagen? Is dat al duidelijk? Uh, ook daar zal inderdaad het een en ander gebeuren, zeker. Ja, want ik begreep dat met name de klantcontacten... Uh, dat daar ja, de zal u... worden gesneden. Nou, dat in die zin is dat nog niet zo duidelijk bij ons overgebracht. Maar uh, uh, ja, ook wij, worden niet, wij zijn niet bespaard, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en u zelf, weet u dat? Nee, dat weten we niet. Is nee, nog... dat is, er is naar niemand gecommuniceerd of de persoon af. Wat was de stemming? Uh, vol begrip. Dat wel? Ja. Had u het aanzien komen? Had men ja. het aanzien komen? Ja. ja. ja. ja. Die, dit lag al in de week nou eigenlijk. Ja, als je het een beetje bekijkt in de economische wereld, konden we ook wij niet uitblijven natuurlijk met dit soort beslissingen. Dat nee. is eigenlijk wel logisch. Ja. De Europese Commissie heeft zeven grote banken boetes opgelegd voor in totaal 1,7 miljard euro. Die banken hebben de mededingingsregels overtreden in de fraude met de Libor- en Euribor-rentes. De Rabobank krijgt dit keer geen boete. De banken die wel moeten betalen zijn onder meer Citigroup, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland en Barclays. Met in totaal 1,7 miljard euro is het de hoogste boete ooit in een mededingingszaak.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 Het Openbaar Ministerie besloot de vrouw te vervolgen omdat ze niet goed zou hebben opgelet. De NS verzette zich daartegen omdat er sprake was van een samenloop van omstandigheden. Maar de machiniste gaat nu toch akkoord met een taakstraf van 120 uur. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Tweede Kamer praat nu over de begroting van algemene zaken... en daarbij gaat het ook over dat onderzoek naar Edwin de Roy van Zuiderwijn. Gisteren meldde premier Rutte aan de Kamer dat prins Bernard... in 2000 de dienst Koninklijke Diplomatieke Beveiligingen heeft gevraagd... om onderzoek te doen naar de Roy van Zuiderwijn. Net dat was toen de partner van prinses Margarita. PvdA-kamerlid Recour wil daar opheldering over. Wat mij betreft staat één norm heel erg voorop... Uh, dat is dat burgers in Nederland niet bepalen waar politie geheime diensten onderzoek naar doen. Ook niet als die burgers van koninklijke huizen zijn. En Ricoeur wil weten of er een eigenstandige afweging is gemaakt. Of het onderzoek noodzakelijk was. Volgens Recoeur verdient de gang van zaken geen schoonheidsprijs. Oppositiepartij SP wilde dat het kabinet excuses aanbiedt aan de Roy van Zuiderwijn. Volgens Kamerlid van Raak is het deksel nu van de doofpot. D66 ook zeer kritisch over de gang van zaken. De Roy van Zuiderwijn die woont trouwens dat Kamerdebat ook bij. Ondernemers moeten vaak lang wachten voordat ze betaald krijgen door overheidsinstanties. Dat zegt de Nationale Ombudsman, die een meldpunt heeft geopend waarop ondernemers terecht kunnen met hun negatieve ervaringen met ministeries, met provincies, met gemeenten. En fijn, waar kunnen ze zo al geld van krijgen? Alex Brenningmeijer, Nationale Ombudsman, goedemiddag. goedemiddag. Blijven de rekeningen te lang liggen, is uw indruk? Het is niet alleen een indruk, er zijn meerdere onderzoeken geweest... onder andere van de Algemene Rekenkamer... Eh, waaruit blijkt dat het een, zeg maar een structureel probleem is wat voort blijft duren. En dat is de reden waarom wij eens gaan luisteren... onze oor te luisteren leggen bij ondernemers. En aan de hand van hun reacties eh, gaan kijken... waar zitten de echte zwakke punten... maar vooral wat kunnen ondernemers in redelijkheid van de overheid verwachten... als het erom gaat dat ze hun schulden moeten betalen. Wat noemt u eens een schrijnend voorbeeld... Um, nou ja, Het kan de bloemist om de hoek zijn die iedere week de bloemen bezorgt voor het uh, voor gemeentehuis. En uh, dat die te lang op zijn rekeningen moet blijven wachten. Maar het kan ook een zzp'er zijn die een, uh, een opdracht krijgt om bijvoorbeeld een, uh, een bijdrage te leveren voor, uh, voor een uh, pr-krant. En uh, dat die uh, heel hard is zitten te werken maar te lang moet wachten op geld. Maar ondertussen wel van de belastingdienst uh, de, de aanslagen krijgt die betaald moeten worden. Ja, als, als, als de overheid geld van jou krijgt, dan moet je wel opschieten. En dan krijg je bovendien boetes. Ik bedoel, als je te laat bent bij de belastingen, dan krijg je boetes opgelegd. Dus het is, uh, het is uh, zo dat de overheid het zich soms wel erg makkelijk maakt. Ja, wat is de norm? Een maand heb ik gehoord. Ja, precies. In die, in die, in die termijnen moet je denken. En dat is allemaal netjes geregeld in de wet. Maar uh, als ombudsman kijk ik niet alleen is het netjes geregeld in de wet. Maar hoe werkt het nou uiteindelijk in de praktijk... En, hoe kan het verbeteren? Want dat is vaak wat nodig is. Wat voor een eh, slimme adviezen kun je geven... zodanig dat de praktijk verbetert. Ja, waar gaat dat dan mis, blijven die dingen liggen? <laughs> dat is Kafka dat is dat, uh, dat er een factuur binnenkomt... die gaat in het proces, die wordt geregistreerd. Vervolgens uh, uh, moet, moet er een fiat opkomen. Dan gaat hij naar de betaalafdeling. Nou, Als dat proces uh, niet goed geregeld is... of niet goed georganiseerd is, dan duurt het gewoon te lang. De ambtelijke molens, malen, traag, ik hoor het al. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt, meneer Brennikmeijer. Dank u wel voor de uitleg. De Amerikaanse tijdschrift Newsweek maakt een comeback. Een jaar geleden werd het blad opgeheven... en sindsdien bestond Newsweek alleen nog op internet. Maar een nieuwe uitgever wil het nu weer op papier gaan proberen. Vanaf januari of februari moet het blad wekelijks 64 pagina's gaan tellen. En de, uitge de uitgever hoopt op een oplage van 100.000. In zijn hoogtijdagen begin jaren 90... had Newsweek nog 3,3 miljoen lezers. Sport. De KNVB gaat de Wereldvoetbalbond FIFA opheldering vragen over de veranderde opzet van de WK-loting. Gisteren werd bekend dat er vrijdag bij de WK-loting een voorloting plaatsvindt. Daarbij wordt een van de negen Europese landen uit pot 4 verplaatst naar pot 2. Met een mogelijk zware poolindeling tijdens het WK tot gevolg. En dat wil natuurlijk niemand. De directeur betaald voetbal van de KNVB Bert van Oostween zegt verrast te zijn over dat besluit van de FIFA. Nou, ik moet daar sowieso naartoe vanwege de loting. Dus ik zal daar nog een keer die vraag stellen. Uh, van joh, uh, uh, wat is nu de achterliggende gedachte? Nou, die kun je redelijk ook uit de media uh, filteren. Uh, want als je diverse berichten uh, leest... dan heeft dat te maken met het feit dat men enerzijds... het aantal Europese landen uit elkaar wil halen... en wil voorkomen dat er geen drie uh, Europese landen in één pool zitten. Nou, dat, dat kan ik wel begrijpen. Um, uh, mijn vraag gaat met name over uh, wat is de waarde van de ranking...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 over van, uh, uh, uh, kan dit uh, zo worden aangepast? Uh, onze juristen hebben daarnaar gekeken. En het antwoord is kennelijk ja. Uh, in de reglementen van uh, het toernooi is het mogelijk... dat uh, in dit geval de toernooiorganisatie uh, uh, dit bepaalt. Dus uh, je kunt er verder niet zoveel naar. Van Oostveen onderweg naar Brazilië... want daar is vrijdag die loting voor het WK. De aanklager betaald voetbal van de KNVB zal psv verdediger Jeffrey Bruma niet vervolgen. Vanwege zijn opzene gebaar richting het publiek afgelopen zondag in de Kuip. Bruma heeft wel een officiële berisping gekregen voor zijn wangedrag. in die met 3-1 verloren wedstrijd tegen Feyenoord. En het bekerduel tussen Kambuur en FC Utrecht... begint woensdag 18 december toch op het oorspronkelijke tijdstip van 8 uur. De gemeente had de wedstrijd eerder naar de middag verplaatst... vanwege de verwachte drukte rond de opening van het Glazen Huis van 3FM in Leeuwarden. Daar waren FC Utrecht en supporters uit Utrecht niet blij mee. Leeuwarden denkt nu dat de opening van het evenement en de bekerwedstrijd elkaar juist kunnen versterken. Het is 13 over 12 nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. 3000 gedwongen ontslagen bij eh, Achmea. En het personeel is vanochtend ingelicht en het komt stevig aan. 1,7 miljard euro boete voor zeven banken... die betrokken waren bij afspraken over de Libor-rente. En diverse partijen in de Tweede Kamer... willen opheldering van premier Rutte... over het onderzoek naar de rooi van Zuiderwijn. Daarover wordt nu gesproken in een kamerdebat. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Kom naar de Open Dag op 10 december. Schrijf je in op schroevers.nl. Dit is Radio 1 En CRV Lunch. Helijnen Plag. Goedemiddag. Al de hele ochtend is er in de Tweede Kamer gesproken... over de zaak van Edwin de Rooij van Zuiderwijn. Gisteren werd officieel dan toegegeven dat Prins Bernard onderzoek naar hem heeft laten doen. En dat terwijl de twee aanvankelijk best goed met elkaar konden opschieten. Hoe was de omgang tussen Prins Bernard? Ja, hartelijk en gewoon en normaal. En dan werden er ook meestal ja, een flesje opengetrokken van het een of ander. Want en de, en de, dat, dat deed hij nogal. Het, het was gewoon gezellig. Ja, toen nog wel, ja. Zometeen nemen we de rol van de media in de hele kwestie onder de loep. In het mediaforum zitten vandaag Margriet Vromans en Ton Verlint. En Tjamke van Hekken uit Almere is de quizkandidaat van vandaag. Dit is Radio 1. Lunch. We mogen het eindelijk bekendmaken. 1 op 1, dat is de titel van het nieuwe interviewprogramma... dat de Caro ncrv vier dagen in de week gaat uitzenden op Nederland 2... vanaf eind januari. Sven Kokkelman en Eva Jinek gaan om en om... een opvallende actuele gast interviewen. Sven, welkom. Dankjewel, Guilena. 1 op 1. 1 op 1. Het op is wat 2. het is, duidelijk. Ja. ja. daar moet je er niet te snel bij zeggen. Dan wordt het weer verwarrend, 1 op 1 op 2. 1 op 1, live op 2. Zo is het. Zo moet hij worden. Ja. Dus dat is één presentator, één gast... En dan een, uh, zonder poespas? Zonder poespas. Een gesprek, een spannend gesprek dat de kern gaat raken. Uh, dus duidelijk geen talkshow, echt een interviewprogramma waar het echt om de zaak zelf gaat of om ja. de gast zelf gaat. Maar we proberen daar in 20-25 minuten wel uh, ja, de Achilleshiel of de kern van ja. de zaak of in ieder geval uh, ja, een spannend gesprek te maken dat iets meer uh, is dan een oppervlakkig gesprek of een, alleen een vrolijk gesprek of een gezellig gesprek. 20 minuten is lang, hè? Zeker voor tv begrippen. Een één op een gesprek dat zie je bijna nergens meer. Nee, ja, ik doe het nu met oog in oog. Dat ja, is een half precies. uur. Uh, Um, uh, dus uh, dat is echt ook anders dan een tafel met verschillende gasten. Ja. Uh, waar iedereen 10, 12, 15 minuten krijgt. Ben je bang dat het anders wordt weggezet als dan heb je weer zo'n talkshow? Nou ja, dat, die discussie is natuurlijk al wel gevoerd. Dus uh, ik vind het echt belangrijk om te zeggen dat het iets anders wordt. Ja. Uh, dan is het natuurlijk de keuze van de gasten, daar is wel eerder wat over uh, gesproken. De manager journalistiek heeft hier ook al uh, een keertje over gezeten. Toen ging het er ook over van, je wil natuurlijk wel stilstaan bij het nieuws dat die dag speelt. Ja. Maar de centrale persoon, op wie de schijnwerpers gericht staan, die krijgen jullie in ieder geval niet. Die gaat naar nieuwsuur. Dus hoe hou je je ja, gasten nou, dat, dat, interessant? Ja, dat, weet je, dat, dat vind ik een beetje een uh, moeilijke discussie. Uh, want als een minister aftreedt, zal die op de dag zelf nooit een interview geven. Behalve dan voor de camera's en, mm -hmm. uh, en de microfoons die op het binnenhof zijn. Uh, en twee of drie dagen later wil hij misschien wel of zij... En dat geldt natuurlijk voor heel veel meer gasten. Dus er moet wel een duidelijke band met de actualiteit zijn. En er moet grote aanvangsbelangstelling voor de gast in kwestie zijn. Maar soms zullen dat gasten zijn die wat verder van de actualiteit afstaan... maar daar wel mee te maken hebben. En op andere momenten gaan wij natuurlijk ook proberen... om wel de belangrijke gasten... is toch van nieuwsuur af te drogen. We zijn allemaal met elkaar in concurrentie. Ja, maar er is toch een soort afspraak gemaakt... dat nieuwsuur krijgt de gasten die er op dat moment toe doen... die in het nieuws zijn en dan... Gaat één op één daar langs Ja, maar welke werken? gasten zijn het nu? De, de gast van de dag. Wie is de gast van de dag? Ja. Wie zou het vandaag zijn met jou betreft? De Roy van Zuiderwijn zou ik wel graag aan tafel willen hebben. Hoewel die gisteren ook bij Paul Witteman ja. heeft gezeten. En vanochtend maar, natuurlijk op veel en, plekken. En vanochtend. Maar uh, er zijn natuurlijk meer gasten die uh, over een paar weken... Ik bedoel, de Roy van Zuiderwijn komt ook nog met een boek. Waar misschien nog veel meer in staat. Uh, dus dan zou het nog steeds een interessant gast kunnen zijn. Ja. Maar als je die dan niet kan krijgen... Wie is dan interessante zijn? Maar als je het over het nieuws van de Roy van Zuiderwijn hebt... Wie is dan een interessante gast voor één op één als je niet hemzelf hebt. Nou, ik zou de directeur van uh, uh, de dienst Koninklijke Beveiliging... bijvoorbeeld, of, uh, uh, of iemand die heel veel weet van geheime diensten... dat zou interessant ja. kunnen zijn. Uh, maar al, ik vind wel dat de lat hoog moet liggen. Dus we gaan niet om maar iets met dat nieuws te doen... een hele afgeleide, duidende gast uh, interviewen... om maar iets met dat nieuws te doen. Ja. Dan heb ik liever een gast die uh, een week eerder in het nieuws is geweest... en nog niet heeft gesproken en zijn verhaal voor het eerst doet. En wel de ambitie om nieuws nog zelf te maken... Dat is, al, dat is altijd een ambitie zeg, van een journalist. Dus zou ook heel in het zou heel raar zijn uit de mond ja. van Sven Kokkelman... als hij zou zeggen, nee, nee die ambitie die heb, ik niet, uh, die heb ik niet echt meer. Nee. Jij refereert net al even aan dat boek... wat Edwin Roy van Zuiderwijn aan het schrijven is. Opvallend gisteren in Pauw Witteman. zullen we straks in het mediaforum ook nog wel even over doorgaan. Um, dat op een gegeven moment wilde van Roy van Zuiderwijn... er niet te veel over zeggen. Over hoe zijn familie te maken had gehad... met zaken, schimmige zaken rond Prins Bernhard. En Jeroen Pauw zei heel duidelijk. Ja, je wil daar niet zoveel over kwijt... want je bent een boek aan het schrijven... Duidelijk dat er afspraken over zijn gemaakt? Wat vind je daarvan? Is dat acceptabel zoiets? Dat vind ik telkens een afweging die de programmamakers zelf moeten ja. maken. Kijk, ik vind zelf, uh, op het moment dat uh, je echt met iemand ergens over wil praten, en dat is het hart van het gesprek, en iemand wil daar niet over praten, dan zou ik hem niet zo snel uitnodigen. Uh, aan de andere kant, als je een late maar Was dat in dit geval show, zo? Nee, want ik, ik vond het hoe dan ook interessant om hem te zien. Ja. Uh, en om uh, te horen wat hij dan in dit geval te vertellen had. Maar dat is een afweging die je telkens moet maken. Ik, ik leg de lat soms wat hoger dan anderen, omdat wij nu eenmaal met één gast zitten mm -hmm. uh, een, een, een half uurtje lang. Um, uh, en kijkcijfers zijn ook altijd belangrijk, zeker ook voor een late night talk show. Dus er moet ook gekeken worden. Ja. Uh, maar bij ons geldt wel dat als iemand echt niet wil praten, ik bedoel, Helene Mees was ook zo'n voorbeeld, zat ook een tijdje geleden bij en Witteman, ja. maar wilde niet over de affaire praten. Dat in ieder geval ook uitgesproken? Exact. Uh, maar wilde wel praten over haar TEDx-lezing en over uh, haar visie op de economie. Uh, in dat geval zou ik haar niet hebben uitgenodigd. Maar ik werk niet bij dat programma. Nee. Dus als ik bij dat programma zou werken, misschien wel. Kan dat wel. anders zijn. Hoe eenduidig moet het profiel worden van één op één? Je zit natuurlijk met twee presentatoren, die allebei hun eigen uh, manier van interviewen hebben, een eigen stijl hebben. Ja, maar wel uh, voor een deel dezelfde visie op uh, het televisie-interview. Uh, en leidend is dat het gewoon een heel spannend gesprek moet worden... Uh, dat echt ergens over gaat. Uh, en wel wat breder dan bij Oog en Oog... waar toch heel veel machten ja. zitten. Dus het wordt, het wordt een bredere uh, selectie aan gasten... Hoewel ik ook Gordon aan tafel had twee weken geleden bij, ja, bij Oog ja, ja, en Oog. Ja, ja. Dus dat zou daar ook heel goed kunnen. Ja. Maar wat wij bijvoorbeeld uh, nu niet doen en straks waarschijnlijk ook niet... is dat het bij heel veel talkshows gebruikelijk is. Een redacteur belt de gast doet een voorgesprek. Uh, wat wilt u vertellen, wat wilt u niet vertellen? Waar is de gast leuk, waar is de gast niet leuk? Dat doen wij eigenlijk nooit. Wij doen eigenstandig ons huiswerk. De gast weet hooguit op thema's waar hij voor komt. En dan vindt het gesprek plaats in de studio live. Okay. In één op één. Op dat maakt het extra spannend. Ja, één op één, live op twee. Vanaf uh, 27 januari, maandag tot en met donderdag, ja. we gaan stuivertje wisselen, want voorlopig betekent het voor jou een afscheid van dit mooie medium. Sven. Ja, ik, uh, 31 januari, uh, december moet ik zeggen, is mijn laatste uitzending hier in dezezelfde studio, en ja. dan nemen jullie het over. Dat Geniet daar nog van en succes voor jij. Dankjewel, Sven. Bij CNN gaat het roer helemaal om. Topman Jeff Zuckner wil af van het ongevaarlijke saaie imago van de zender. En zo moeten verslaggevers meer hun eigen mening gaan geven. En hij wil ook kijkers trekken die nu nog naar zenders gaan als National Geographic en Discovery. En daarom gaat CNN films en documentaires brengen die niet nieuwsgerelateerd zijn. Het is een grote verandering voor de zender. Gisteren verscheen Alan Rushbidger, de hoofdredacteur van The Guardian, voor de Britse parlementaire commissie. Rushbidger en zijn krant zijn ervan beschuldigd het landsbelang te hebben geschaad. door stukken te schrijven. na aanleiding van de gelekte documenten van Edward Snowden. Het parlement wilde tekst in uitleg en Rushbidger kreeg het voor zijn kiezen. Ik ga erover praten met nrc correspondent Titia Ketelaar. Die gaat er vanmiddag ook een stuk over schrijven in de krant. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat was het belangrijkste dat de parlementariërs van hem wilden weten? Ze wilden inderdaad weten of hij bij de publicatie van al die documenten... wel na had gedacht over nationale veiligheid. Met name over het risico dat Britse spionnen zouden kunnen lopen... Um, als, als die documenten zomaar in de krant zouden verschijnen. Ja, want dan dat zou het zelfs om, om strafbare feiten kunnen gaan, hè? Dat zou um, absoluut een strafbaar feit kunnen zijn. En dat zou ook de, uh, onder de terrorismewet zou uh, Bush Bridger en zijn redacteuren... zouden daarvoor uh, veroordeeld kunnen worden... Want hoe, hoe zit dat dan? Je, je deelt dan informatie waarmee je terrorist nou, in de kaart kan spelen? Ja, absoluut. Um, twee weken geleden waren de bazen van MI5, MI6 en GCHQ, dat zijn de drie grote inlichtingendiensten in het Verenigd Koninkrijk, zaten voor een andere parlementaire commissie. En die gaven toe dat um, hun werk bemoeilijkt was door alle, alle media-aandacht voor de inlichtingendiensten en hoe die te werk gaan. En um, in het parlement werd vervolgens opgeroepen van ja, zie je wel, de kranten hebben, hebben het werk van onze terreurorganisaties beschadigd. Dus daar moet iets aan gebeuren. Nou ging die ondervraging de best pittig aan toe. Uh, Rushbridger kreeg onder meer de vraag of hij wel van zijn land hield. Luister even mee. I'm, I'm slightly surprised to be asked the question, but yes, we, we are patriots en een van de dingen die we are patriotic zijn... is de natuur van de democratie en de natuur van een vrije pers. en het feit dat je in dit land uh, kan discussiëren en reporten. Kort samengevat, de journalisten van The Guardian zijn patriotten. Ze houden het meest van de democratie en de persvrijheid... die hen in staat stelt om verslag te doen van die NSC-afluisterpraktijken. Was dit een beetje de teneur van, van de vragen, Dietje? Ja, dat symboliseerde heel erg um, de, de toon van de vragen. Uh, Worspeertje kreeg op een gegeven moment ook de vraag... Als u de Enigma-code zou weten in de Tweede Wereldoorlog, waarmee de Britten eh, Duitse geheime eh, berichten konden onderscheppen? Als u die zou weten, zou u dan, dan ook hebben doorgespeeld aan de nazi's. Nou, daar, dat was een beetje de toon van het debat gisteren. Hoe ziet het publiek dan? Hoe kijken die aan tegen The Guardian en ook tegen Rush Richer? Is dan, oh, zijn nou het held van de vrije volk of een onverantwoordelijk journalist die staatsgeheimen lekt? Nou, dat is het interessante. Als je kijkt naar het debat in Europa en het debat in Amerika... dan gaat het veel meer over um, mogen inlichtingendiensten wel op grote schaal burgers afluisteren... hun, hun telefoongegevens hacken. Um, hoe, in hoeverre, waar ligt de grens tussen privacy en terreurbescherming? Terwijl in het Verenigd Koninkrijk de aandacht met name van concurrerende media... en van een, een deel van het parlement zich toch heeft gericht op... ...heeft The Guardian met deze publicatie om de veiligheid niet in gevaar gebracht. Dus een heel ander soort discussie. Terwijl The Guardian en dat zei Respirch gisteren ook... ...probeert toch aan te tonen dat het toezicht op deze inlichtingendiensten... ...doordat ze zo op zo'n grote schaal gegevens verzamelen... ...hij noemde het woord lax niet, maar in ieder geval onvoldoende onvoldoende toezicht. Maar dat het dat woord nauwelijks gevoerd wordt in het Verenigd Koninkrijk. Nog even Tietje, want NRC Handelsblad put natuurlijk ook uit de documenten van Edward Snowden. Weet je of jouw collega's zich hier al zorgen maken over eventuele vervolging? Ik weet dat um, de, de hoofdredacteur van NRC Handelsblad heeft zich een blog geschreven uh, hierover. En, en ook aan de lezers uitgelegd hoe wij het werk gaan. En dat is overigens ook wat Ellen Roersbyschef gisteren zei. Dat wij, net zoals bij andere verhalen, altijd om weerwoord vragen van betreffende diensten. Hm. Dat was het interessante wat gisteren ook uh, uit die hoorzitting kwam. Um, Rushbridge zei: Altijd als wij een verhaal publiceren, vragen wij aan het Witte Huis, aan Downing Street, aan de verschillende inlichtingendiensten om weerwoord, om een commentaar. In het Verenigd Koninkrijk is er een, um, een speciale generaal die toeziet op publicatie van staatsveilig materiaal. Dat gaat dan om de oorlog in Afghanistan en zo. Die um, heeft alle verhalen van de ingezien. En zijn okay. commentaar was: Hierdoor worden geen levens in gevaar gebracht. En dat is bij Van, van der Meers heeft het, is hetzelfde standpunt toegedaan. Bij bij uh, NRC Handelsblad wordt, uh, worden de inlichtingendiensten ook om, om weer uh, wederhoor gevraagd en om commentaar gevraagd. Dankjewel, Tietja Keetelaar van NRC Handelsblad. Dag. We melden eerder al dat de NTR op Radio 1 hier een hoorspel van het boek Bonita Avenue van Peter Buwalda gaat uitzenden. Nou, inmiddels is de kast bekend. Het zijn Georgina Verbaan, Jaap Spijkers, Waldemar Toronstra, Karine Krutsen en Ariane Schlüter. En die stemmen zijn vanaf 10 januari te horen, s'nachts in het nieuwe programma Nooit Meer Slapen van de VPRO. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag.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 Op 4 december 1961 was Anton Geesink de held in een uitbundig Utrecht. Hij was die week als eerste niet japanner ingeslaagd... om wereldkampioen judo in de klasse alle categorieën te worden. Dat gebeurde in Parijs. S'avonds laat, op die 4 december, werd hij gehuldigd... door burgemeester Jonkheer de Ranitz, die hem een lauwerkrans omhing. We hebben in het archief een fragment gevonden... van het radioverslag van een jonge Joop van Zijl. Let u vooral even op zijn afsluiting van het verslag. Luisteraars, de enorme menigte hier letterlijk te elfde uren op de Oude Gracht in Utrecht... laat er geen twijfel over bestaan wie op het ogenblik de populairste figuur is in Nederland. Onze wereldkampioen Anton Geesink. Deze sympathieke landgenoot is tegen de avond uit Parijs... waar hij zijn grote judo-overwinning op de Japanse favorieten behaalde in Bussemaan gekomen. En u hebt hem misschien zijn prettig en bescheiden commentaar horen geven op de televisie. En daarna hebben we onze kampioen zien vertrekken naar zijn woonplaats Utrecht... waar hij nu wat later op de avond wordt gehuldigd. Buiten door een geweldige Mensenzee met toertsen, wuivende paraplu's en luide jels. Hey, Anton Gressink, onze wereldkampioen judo, is in zijn woonplaats teruggekeerd. Veilig en wel en op enthousiaste wijze ontvangen, u hebt het gehoord. We wensen hem een genoeglijke avond, straks een welverdiende lange nachtrust. Geen problemen dus wat betreft morgen vroeg. Want waarom zou Anton Geesink zich nog bekommeren om de reizende zon. Ook die van morgenochtend. We schakelen hier uit Utrecht terug naar de studio in Hulversleiding. Nostalgieën. Joop van Zijl in december 1961 voor de AVO Radio. Drie jaar later trouwens won Geesink goud in Tokio in de open categorie. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum Vandaag met Margriet Vromans, journalist en presentator van Troskamer Breed en de Ochtend van Vier. En Ton Verlint, mediaadviseur en ook de oud-directeur van de KRO. Welkom beiden. Hallo. Even het nieuwe programma van Sven en Eva. Eén op één. Live op twee. Niet weer een talkshow, dat mogen we dus nee. niet meer zeggen. Maar als, jij, als jij het zo zegt, dan moet ik heel erg denken aan een column die Jan Kuitenbrouwer wel eens schrijft in de NRC. Eén op één op Radio 2 of op Nederland 2. Hij heeft daar nog een heleboel andere getallen achteraan. Dus daar schiet ik eigenlijk al meteen over in de lach. Maar volgens mij kan dat een heel geweldig programma worden. Ja. Mooi interviewprogramma, 20 minuten. Serieus, fijn toch? Nu was het natuurlijk één keer in de week, maar oog in ja, oog en lang niet het hele, hele jaar door. Ja, ik ga wel hoor. Vier, vijf Lastig. keer in de week. Lastig. Zwaar. Tom Verlind, wel goed dat dit uh, dagelijks weer op Nederland 2 te zien is. Ja, als het uh, niveau van Sven uh, gehandhaafd blijft. Want ik ben een bewonderaar van Sven. Omdat hij een hele eigen positie heeft ingenomen in het uh, journalistieke landschap. Dus naast alles wat er al is, voegt hij iets, uh, iets toe met een scherpe vorm van journalistiek. Uh, hij is niet in de val getrapt dat hij aardig gevonden wil worden. Hij doet zijn werk uh, zoals hij vindt dat hij zijn werk moet doen. Daarmee heeft hij een standaard gezet. Je loopt mooi, je heet hem een beetje. Wat zeg je? You love him or you hate him. Ja, ja, je houdt van hem of je haat hem. Maar bovenal doet hij zijn werk zoals uh, hij in dit programma zijn werk moet doen. Dus ik hoop dat de standaard die neergezet is ook ja. de standaard wordt voor het nieuwe programma. En dat is dan een hele uitdaging voor, uh, voor Eva. Ja, want daarom vroeg ik ook naar het profiel. Hoe belangrijk is dat dat eenduidig gaat worden, want ze hebben natuurlijk twee totaal verschillende stijlen. Ja. En je wil natuurlijk wel weten naar welk programma kijk je. Ja. En dat lijkt mij ook wel een hele lastige opgave. Die twee gaan natuurlijk vergeleken worden. Dat is bijna, ja, dat is bijna onvermijdelijk. Ja. Hè? Dus uh, de één op één op maandag is dat dezelfde als de één op één op dinsdag. Is het belangrijk, vind jij Tom, dat het, uh, dat het hetzelfde is? Nou, de, het, het moet hetzelfde zijn in de, in de pretentie die eronder ligt. Dus ja. diepgravende, nietsontziende uh, journalistiek gebaseerd op feiten. De, de nieuwsgierigheid moet eronder uh, zitten. Op dat punt uh, moeten de beide presentatoren natuurlijk dezelfde ambitie hebben. Maar verder zou ik ze adviseren. Blijf vooral jezelf en doe het vanuit je eigen persoonlijke karakter. Dan spreek je uh, daar meteen door, hè? Tijdens ja. je nee, spreekt ja, daar ik, door Eva ja. moet natuurlijk gewoon zijn wie zij is. Ja. En moet vooral niet Sven gaan willen nadoen. Nou, ik, ik ken haar een heel klein beetje. Dat gaat ook echt nee, niet toch? proberen. Nee. nee, helemaal niet. Eind januari is het in ieder geval elke avond of maandag tot en met donderdag op uh, Nederland 2 te zien. Wij praten zo meteen verder onder meer over Edwin Drooy van Zuiderwijn. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS journaal, Jan van der Putten. Ja, de Partij van de Arbeid vindt dat burgers niet zelf moeten bepalen waar diensten onderzoek naar doen. Ook niet als ze lid zijn van het Koninklijk Huis. Dat zei PvdA-record in de Tweede Kamer. Gisteren meldde premier Rutte in een brief dat prins Bernhard in 2000... de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging heeft gevraagd onderzoek te doen... naar Edwin de Rooij van Zuiderwijn, partner van prinses Margarita. En de SP, de SP wil dat het kabinet excuses aanbiedt aan de Rooij...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 We gaan verder met het mediaforum met Margriet Vromans en Tom Verlind vandaag. Er wordt in de Tweede Kamer verder gesproken over de brief van Mark Rutte. Gistermiddag maakte Rutte bekend in een brief aan de Tweede Kamer... dat Edwin de Rooij van Zuidwijn vanaf 2000 is doorgelicht... door die dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, de DKDB. Bij ons op de redactie was vanochtend wel een beetje voorzichtig de teneur... Hm, misschien moet ik mijn beeld over de man toch een beetje bijstellen. Je beeld over de oorlog van, van Zuiderwijn. Ja, had hij ja. toch meer nog het gelijk aan zijn kant dan veel al is gedacht? Hoe... Ja. Is dat een veel gehoord iets, denk je? Uh, uh, ik, ik, misschien. Ja, door hoe zou... de media daarover ja, belicht misschien... hebben. Ja, ik, zou, ik kijk er zelf toch ietsje anders naar. Ik heb toch het gevoel, we wisten dit eigenlijk al vanaf de zomer. Dus de verbazing die er nu is, verbaast mij. En ik ben hierin eigenlijk heel erg benieuwd naar de visie van uh, Pieter Broertjes. De oud-hoofdredacteur van de ja. Volkskrant. Die Bernard uitgebreid geïnterviewd heeft. En uh, uh, daar zelf ook weer over is geïnterviewd door uh, Jutta Gorgs. Die heeft daar een fantastisch boek over mm -hmm. geschreven. Beatrix, dwars door alle weerstand heen. Deze nou zomer, ja, ja. Want ik heb het even opgezocht namelijk. Ik dacht, het is toch gewoon zo dat we dit eigenlijk al weten. En dan ben ik zo benieuwd waarom Pieter Broertjes... toch een uitstekend journalist, daar niet zelf eerder al mee gekomen is. Want hij heeft namelijk in het interview met die Jutta Gorgens... die dus het boek over Beatrix heeft. Geschreven, vertelt het, klikte niet tussen de grootvader en de verloofde. Hè? Broertjes ja. heeft Bernard lang geïnterviewd daarover. En dan zegt Broertjes: Hij was er determined over, vastbesloten, dat de Roy buiten de familie moest blijven. Hij had een intelligence-reactie. Intelligence, dat is inlichtingen willen verzamelen. Ja. Deze man is een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt. Volgens Broertjes gaf Bernhard, kort na het bezoek... de directeur van het kabinet der Koningin, Felix Rodius... de opdracht om bij de BVD inlichtingen over de Rooi in te winnen. Dan denk ik, het staat hier, ja. zwart op wit. Pieter Broertjes wist het. Wonderlijk, toch? Ben ik heel benieuwd naar... waarom is hij daar nooit meer mee naar buiten gekomen? In de tijd vooral dat hij nou, zelf... Waarom hebben ze toen niet gewoon als groot nieuws gebracht? In de tijd dat hij ja. zelf natuurlijk ja. hoofdredacteur van de Volkskrant was. Nou, het vindt, laan, het laan dat fascineert mij. Het laat misschien zien... Hoe het Koninklijke Huis of de omgeving van het Koninklijke Huis uh, uh, opereert. Uh, er, er wordt een coterie uh, georganiseerd. van mensen die uh, geïnformeerd uh, worden. betrokken worden bij, uh, bij uh, de, de, de samenzwering. zal ik maar ja. zetten, uh, de term samenzwering nu niet letterlijk nemen. coterie is misschien beter. Je betrekt daar mensen bij, je informeert ze. En daarmee leg je tegelijkertijd een druk om bepaalde dingen niet naar buiten te brengen. Ja, als de Ik... baas van een krant bent. Ja, dat zegt dus, het zegt iets over de manier waarop de spin, rond het, de spin zijn web rond het koninklijk huis weeft. En hoe daar geopereerd wordt. En het laat ook zien dat die tactiek kennelijk effectief is. Want potentiële tegenstanders of critici trek je zo in je kamp en maak je mond uh, dood dat de Volkskrant en de hoofdredacteur van de Volkskrant ooit beslist heeft om dit niet te publiceren. Ja, dat is naar mijn mening niet, uh, niet goed te praten. Nee. Kijk dat er in een programma als Pauwen Witteman onderhandeld wordt met uh, gasten wat wel en niet gepubliceerd wordt. Allah, dat kan ik me voorstellen met zo'n productiedruk. Maar dat een serieuze krant als de Volkskrant daaraan meedoet, vind ik wel verbazingwekkend. Ja. Dus de vragen die Mariet uh, formuleert zijn terecht en ja. daar zou journalistiek ook de aandacht op gekregen moeten worden. Dus, dus er zit nog een ander aspect aan dat ik zeg ik vind het fascinerend. Daar zit ook nog een menselijk aspect aan. Pieter Broertjes uh, was goed bekend met Bernard omdat zijn vader Engelandvaarder. Een goede bekende was van Bernard. Althans, die hebben elkaar ontmoet. Dus dat, dat geeft een mm -hmm. soort band. Pieter Broertjes zou, leek ook op zijn vader. Dus werd daar ook op aangesproken door Bernard. Wat ik nou zo fascinerend vind, is dat de Roy van Zuidwijn, zijn vader, kennelijk ook een goede bekende was ja, van Bernard. Want dat bleek is de Roy over. van Zuidwijn ja. nu. Mijn vader moest een beetje onfrisse klusjes opknappen ja. voor Bernard, En die was bang dat dat op de een of andere manier naar buiten gebracht zou worden. Nou, dus er is. Fascinerend, je zou er bijna een toneelstuk over kunnen maken. Er is dus een prins, Prins Bernard. Er zit een die heeft in zou je aan kunnen aan twee zeggen. mensen is, is iets mee met, in de verbinding met hun vader. Ja. Nou, dat, ja, ik zou dat wel heel graag hebben. Uh, je uitzukken. zou het liefst volgens mij nu een half jaar ervoor uittrekken en nou, uh, daarin dat? gaan duiken. Ja, precies. En ja. Dat, qua qua crisismanagement zit er in ieder geval een systeem in, zou je uh, kunnen zeggen. Als dat de opzet is geweest, ik weet niet, zoals jij dat nu zegt, weet ik niet of dat de opzet is geweest om Pieter Broertjes uh, uit te nodigen nee. voor de interviews. Maar Want heb je wel het idee wel dat, dat Broertjes bewust het achterwege heeft gehouden? Nee, of was het toen gewoon een minder groot wat, issue ook? Uh, wat ik, nee, natuurlijk niet. Dit is toch, dit is toch een enorm issue. Maar misschien ja, heeft is later, het is nog veel groter, tijd, groter geworden. Maar misschien heeft Boertjes in de tijd met Jan Tromp wel gedacht. Uh, uh, zij kwamen met de onthulling over twee buitenechtelijke dochters van Bernard. Misschien was dat wel hotter nieuws ja. op dat moment. Maar ik vind dit staatsrechtelijk gezien veel interessanter ja. nieuws. Dat dus kennelijk Bernard een opdracht kon geven aan de BVD. Zoek dit en dat voor mij uit. En broertjes wist dat. Ik, ik zou ja, hem heel op graag van spreken, cel, Vorige week hadden we Jan Tromp in de uitzending zitten. Die natuurlijk die interview samen heeft gedaan. En hij ontkende absoluut dat hij en Bernard hebben gesproken over de rooi van Zuiderwijn. Dus nou, hij, goed, Jutta Goris ja, voert sprekend ja. Pieter dus op, net zoals dat zij heel veel andere mensen sprekend opvoert... in dit echt geweldige boek. Iedereen ja, moet Pieter kan een eind maken aan de, aan de twijfel en de onzekerheid... door uh, snelle openheid van zaken te geven. We lopen. hebben het uh, gevraagd, maar hij is nu natuurlijk burgemeester hier... in Ilfessen, maar hij wilde niet reageren. Dus Interessant. Dat is jammer. Het maakt het extra fascinerend ja, ja, waarschijnlijk. Nog even die deals, waar, of die deals de deal waar we het net over hadden... wat jij ook aanhaalde. Jij vindt dat wel te doen met... als wordt gezegd van... Uh, je gaat niet over bepaalde zaken praten... want dat komt later in je boek... Hij kwam toch wel makkelijk weg bij Pauw en Wittenman? Uh, ja, ja, nou ja, kijk, we weten, omdat ze daar zelf geen geheim van maken, dat er bij Pauw en Witteman afspraken worden gemaakt met uh, gasten. Als je niet bereid bent om die afspraken te maken, dan valt waarschijnlijk een deel van de gasten af. Want de gasten komen als ze daar een bepaald belang hebben. En hier uh, was het belang dat er een boek aangekondigd wordt, dat mensen nieuwsgierig uh, gemaakt nou, worden. Ja, maakten het heen. wel in ieder geval dus de nou, ja, het, he? het is hier het, het, het, het, overal. Het heen. is een grensgeval. Ja. Uh, ik denk dat als Pauw en Witteman hadden gezegd dat ze over dit onderwerp wel uitvoerig hadden willen praten... dat hij dan naar een ander programma gegaan zou zijn. En dan kiezen ze voor het belang van hun programma. En dat is een spanning die voortdurend onder dit programma ligt. Dat weten we. Jij zegt alleen dat programma. Jij noemde helaas aan het eind van de zin... Ja, Dat is natuurlijk jammer. Kijk, Het idee is natuurlijk... je nodigt iemand uit en je vraagt hem of haar het hemd van het lijf. Daar hoop je allemaal op. Zo werkt dat niet meer. Ik maak wel mee, bijvoorbeeld bij breed dat het veel moeilijker is omdat je alleen maar met voorlichters vaak te maken hebt... Hè, met wie je de afspraken maakt. En ik merk, of wij merken in dat programma... dat voorlichters vaak veel angstiger zijn... en die willen bijna tot op de letter nauwkeurig weten... waar ga je het over hebben... en je gaat hem niet tot dat of dat vragen. En heb je dan de bewindspersoon zelf aan tafel... Ja, dat of een kamerlid, vaak, die maakt Het dan helemaal niet is zo het uit. vaak helemaal nee. geen enkel nee. probleem. Dus dat is wel een beetje jammer... dat die tussenlaag van voorlichters ertussen zit. Of een beetje jammer, dat is heel erg jammer. Laat ik dan een mooi persbericht tevoorschijn toveren... wat ook door een voorlichter is opgesteld. Namelijk dat van... Acht... De voorlichter van Achmea. Vanochtend vroeg en alle ja. nieuwsuitzendingen. Het bericht dat Achmea duizenden mensen zal moeten ontslaan. De hele ochtend komt er steeds meer nieuws over naar ja, buiten. Dat ontslag stond pas laat in dat persbericht. Hè? Ja. Precies, Je hebt het vanochtend, want jij hebt vanochtend natuurlijk al uh, de ja. Ochtend van Vier gedaan. Wij hadden het op om half vier. acht ja. in het nieuws. En op het moment dat, want toen zagen we het, we, we hadden al verschillende berichten gezien. In Caro uh, de Ochtend van Vier, dat is uh, een programma met klassieke muziek, maar ook mm -hmm. met heel veel nieuws. Uh, uh, we hadden al verschillende berichten gezien. En om half acht stond het bevestigd en wel door een woordvoerder van Achmea ja. op het web. Dus toen konden we het brengen. Had je het, Ton, had je het persbericht gezien? Want de kop nee, is nee, namelijk, nee, nee. Achmea versnelt aanpassingen in klanten. <laughs> ja. Hij is een hoera persbericht. Ja. Ja. En dan staat in de laatste regio van de eerste alinea. De veranderingen zullen naar verwachting leiden tot een geleidelijke reductie van zo'n 4000 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar. Ja, dat drieër. is natuurlijk een ongelooflijk dom persbericht. Want dan onderschat je Nederlandse journalisten wel. Als je iets als een succes presenteert, maar het blijkt een deficit te zijn. Dat slaat als een boemerang op je terug. Ongelooflijk dom. Als je net leest, het is echt. Achmea is een gezond bedrijf, wordt er gezegd. We staan op een moderne manier in contact met onze klanten. Uh, een nieuwe episode in de geschiedenis van onze groep gaan ze in. En dan, oh ja, by the way, dat kost wel 4000 mensen om dat allemaal, of 4000 arbeidsplaatsen ja. om dat allemaal te kunnen realiseren. Kan niet. Ik denk toch nou ja, dat het bij is de bijna ontslagen als misschien je dat zo ook die persvoorlichter ja. zou kunnen zitten. <laughs> nou, we hebben wel even gebeld met, met de woordvoerder van Achmea. Hij zegt, we hebben er bewust voor gekozen om dat banenverlies niet in de kop te zetten. Je schrapt niet zomaar 4000 banen. De reden daarvan is het consumentengedrag. We moeten onze organisatie daarop aanpassen. En daarom staat dat in de kop van het bericht. Maar hij begrijpt wel dat journalisten het banenverlies eruit pikken. Ja. En waar ze het ook niet over hebben is dat Achmea volgens een bericht in de Telegraaf vandaag 745 miljoen euro. Heeft uitgedeeld aan winstdeling en bonussen in 2012. Kijk, dat zijn toch wel cijfers. Die had je er eigenlijk ook nog wel even graag bij willen hebben. Toch? Voor de eerlijkheid, ja. Nog even een klein relletje. RTL Boulevard en Gerard Joling hebben afgelopen dagen een flinke strijd uitgevochten. Joling ontkende een plastisch-chirurgische ingreep te hebben ondergaan. Maar Albert Verlinden had uit betrouwbare bronnen vernomen dat dat wel het geval was. Ik kan alleen maar zeggen dat de bron van wie ik het heb, die vertrouw ik 100 procent. Heb ik ook aan Gerard gemeld, daar heeft hij niet op gereageerd. Dus ik blijf bij mijn verhaal, hij bij het zijne, misschien gewoon voor de camera komen. Later op de avond wilde Gerard wel het hele verhaal vertellen... aan de concurrent van Boulevard, Show Laat. Ik wil alleen even bevestigen, ik heb een heel klein beetje vet... bij mijn ogen is er ingespoten en het komt uit mijn buikje vandaan. Ik heb geen facelift en ik heb ook geen haartransplantatie meer gedaan. Ja, nou ja het kan nog neer verlinden. <laughs> Tom Verlinde zit <laughs> ja, zo te kijken. Waar hebben we het een over? Een beetje vet bij nou, je ja, ogen Ik weet al waar het over gaat. De, dat is me wel duidelijk, want ik heb het ook een beetje gevolgd. Maar de, dit kan alleen maar gebeuren in een land... wat geen echte problemen heeft, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Nou, Verlinde die vond natuurlijk vooral van... als we je cd's pluggen en zo, weet je, dan ben je de eerste man. Die staat vooraan, maar dan moet je ook als er iets naars is... moet je ook een vent ja, zijn en dat kan we, ons komen vertellen. Ja, ach, daar zit wat in voor wat hoort wat. Maar van de andere kant, ik denk dat elke Nederlander... ook altijd nog gaat over de vraag... Wat hij zelf aan informatie over zijn privéleven uh, vrijgeeft. Het, het lijkt me meer. Uh, hoe noemen we dat? Een beetje een valse nichtengevecht, heet het dan, ja, geloof maar ik. maar als je he? het zo journalistiek bekijkt. He, van, de, de, ja, maar wat laten, hoort we dat wat? Rond, laten we dat rond dit programma niet doen, alsjeblieft. Nou, nou ja, we kan ik niet weet niet wat Margriet gaat zeggen. Ja, nee, ja, ja, omdat, er, omdat er nu ook zo'n soort roddel is over Albert Verlinde zelf. Zijn man, Onno Hoes, zou zoenend zijn aangetroffen. met een, geloof ik, 25 jaar jongere man. Ja. In de nou, lobby van een hotel. Heel erg naar in de lobby van het hotel. Dat is natuurlijk ook naar en verdrietig nieuws. Dat He, werd in, in overigens de relatie. weer gebracht door Show Sholaat. Ja. Door de concurrent nou, ja, van Dan, RTL. dan ja. verwachten we daar vanavond in RTL Boulevard... van Albert Verlinden natuurlijk wel een commentaar op. Oh, je legt nu even een tijdbommetje. Dat is heel goed. Zo van, van, normaal van, worden ze musicals... Die worden altijd geplukt. Dus nou moet hij ook met de business blijven. Nou, ja, nou, ja. Kijk, als je in die business zit... Uh, uh, uh, dan ook maar all out, ja, vind je niet? Het is wel dat nachtmerrie, toch? Dat je zelf onderdeel wordt. Als journalist zijn er, dat jij lijkt een meer object. Ja, overigens over, is dit een interessante stelling. Als je dan zo'n programma maakt, maak dan in, dit, uh, in deze soort het beste denkbare programma. Dan hoort het er allemaal bij. Ik denk ja. dat vanavond iedereen aan de buis gekluisterd zit voor RTL Boulevard. En daar gaat het toch om. Nou, nu helemaal bij naar jou oproep. En ik ben niet de enige die zich dit afvraagt. Twitter staat er bol van op het ja, moment. Ja, ja, absoluut. Ja. Ja. Nou, iedereen zit uh, voor de televisie vanavond. Dank Goop. jullie wel voor ja, Mariet Vromans en Tom Verlin. Tot je dienst.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 golden brown golden brown fine attemptress through the ages she's heading west From far away, stays for a day, never 82, Golden Brown van The Stranglers. En we moeten onze quizkandidaat bijna even wakker gaan schudden. Je wordt er wel heel relaxed van, van deze muziek. Hè? Ja. Het gaat maar door... Tjamke van Hekken, welkom. Ja. Uit Almere, 30 jaar. Uh, Je hebt iemand meegenomen, zag ik. Ja. Is dat jouw vriend? Ja. Ah, die heeft in oktober ook hier gezeten op de Klopt. stoel. Ja. Ja. Had hij toen een hele hoge score? Uh, 64 geloof ik. Mm. Hij had één vraag te weinig om de week te winnen, zeg maar. Dus en daar baalt hij nog steeds van? Ja. Dus, dus jij uh... moet het nu voor hem natuurlijk heel goed gaan doen. Ja. En dan is het zaak om voorlopig in ieder geval boven de 50 punten uit te komen. Want Zo dat is, is dat. de score die maandag is neergezet en die tot nu toe in ieder geval mm. de hoogste score is. Heb je het goed gevolgd allemaal? Ja, ik denk het wel. Mm. Ik hoop het. We gaan het zien. Zullen ja. we beginnen? Doe maar. Succes. Die Janse Steur, die deed zomaar wat. De Nationale Nieuwsquiz. De impact die het heeft gehad... Met name voor de slachtoffers die hierin betrokken zijn. Diagnoses zonder gedegen onderzoek. Ook de maatschappelijke impact. Medicijnen zonder indicatie. Medicijnen die ze eigenlijk helemaal niet nodig hadden. Er is geen goede follow-up geweest. Zwaar verslaafd aan slaaptabletten. Ernstige mate van narcisme. Brodelwerk was het. We zijn er nog lang niet. Het kan nog alle kanten op. Dit was dag 9 in een proces dat in totaal 12 dagen gaat duren. Volgend jaar 11 februari, dan doet de rechtbank uitspraak, Dan weten we het. Alles is zo ongeveer gezegd in deze introductie. We kunnen meteen door naar de vraag. En dat is in vraag 1. Hoeveel jaar cel eist het Openbaar Ministerie tegen Ernst Jansen Steur? Zes jaar. Zes jaar inderdaad. Het OM beschuldigt hem van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel... het vervalsen van recepten, diefstal en het verduisteren van onderzoeksgeld. Het OM wil dat de ex-neuroloog zo snel mogelijk vastgezet wordt... zelfs nog voor het daadwerkelijke vonnis. Waar is het Openbaar Ministerie bang voor? Dat hij vlucht... Ja, dat hij naar het buitenland vertrekt, inderdaad. Hij heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Hij woont nu in Duitsland. Dus vandaar die angst. We gaan naar vraag 3. Luister even mee. President Yanukovych is nog niet van zijn tegenstanders af. Met massademonstraties en een waarschuwing. Een Europese Oekraïne afgesplitst van een Russisch Oekraïne. Het is nog steeds onrustig in Oekraïne. Het Witte Huis veroordeelde het geweld maandag al. Maar welke organisatie zei gisteren het buitensporige geweld... tegen vreedzame betogers in Oekraïne ook te veroordelen? De NAVO. Dat was de NAVO, inderdaad. De minister van Buitenlandse Zaken van de NAVO-lidstaten... roepen op tot hervormingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken ergert zich aan die uitspraak... en vindt dat het Westen zich er niet mee moet bemoeien. Nou, ondanks de onrust in zijn land is president Janukovic... gisteren naar welk land vertrokken voor een handelsonderzoek... Van een handelsbezoek. Excuse. Rusland. Fout gegokt. Dat ja. een groot vraagteken van ik ga wat zeggen. Ja. Het was China. Okay. En voor drie dagen gaat hij naar China om te spreken... over een miljardeninjectie in Oekraïne. We gaan naar een fragment. En ik wil graag van jou weten wie wij aan het woord horen. Waar met je moet dus inderdaad hangen. Want zoals al werd aangegeven, het ging niet om de feiten. Het ging erom dat er een suggestie was... dat je iets zou kunnen doen als je in die functie was. Wie is dit? Hoi Meijers. Tom Hoijmeijers, inderdaad, de oud-gedeputeerde. De rechtbank veroordeelde hem gisteren tot drie jaar cel voor omkoping en valsheid in geschriften. En heeft al aangegeven in beroep te gaan. De echtgenote en een vriend van Hoijmeijers die stonden ook terecht. Zijn vrouw is vrijgesproken. En de vriend kreeg voor zijn aandeel drie maanden voorwaardelijk. Welk beroep oefende die vriend uit? Pas, weet ik niet. Je wil geen gok doen? Nee, ik weet het niet. Makelaar. Oké. Okay was hij. En ook hij kreeg een werkstraf van 180 uur. 67-jarige was makelaar Arnold van der K. Hij was een tussenpersoon waardoor Hoymaers het geld kon incasseren. Hebben wij nog één vraag te gaan. En daarin gaan we in dit geval op zoek naar een persoon uit het nieuws. Je krijgt uh, verschillende aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, hoe meer punten er te verdienen vallen. Ja. Dus als je het denkt te weten, zeg je stop. En dan kun je het zeggen. Komt-ie aan. 4. Ik ben de gebeten hond. 3. Ik leef op de pof in Portugal. Stop. De rooi van zuidenwijn. Ja. Je had zeker zo'n lijstje gemaakt van nou die kan het zijn, die kan het zijn. Ja. In dit geval uh, was voor twee punten nog geweest. Na een strijd van tien jaar kreeg ik te horen wat ik al lang wist. En voor één punt premier Rutte bevestigde gisteren dat prins Bernhard onderzoek heeft laten doen naar mij. Dat kan maar één iemand zijn en dat is inderdaad Edwin de Rooij van Zuidwijn. Daarmee kom jij op een uh, nieuwsfactor van zeven. Dat betekent als je in de tweede ronde zo meteen acht vragen goed hebt, dat je voorlopig aan kop gaat. Okay. Dus alle perspectief.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 Vandaag luidt de stelling: Edwin de Roy van Zuidwijn moet een schadevergoeding krijgen. Het blijkt dus echt waar te zijn. Prins Bernhard gaf de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging 13 jaar geleden opdracht om onderzoek te doen naar de Roy van Zuidwijn, de toenmalige man van prinses Margarita. De Roy van Zuidwijn had het vermoeden al veel langer. Hij zegt dat zijn leven is verwoest. door al die bemoeienis van de koninklijke familie en wil daarom een schadevergoeding. Vandaag wordt er ook in de Tweede Kamer over gesproken. Heeft hij daar wel recht op na tien jaar strijd, of gaat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 We gaan de tweede ronde spelen van de Nationale Nieuwsquiz... met Tjamke van Hekken uit Almere... die een factor van 7 heeft neergezet... en nu dus 90 seconden lang zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden. Als je het niet weet, zeg je pas. Geef ik snel het goede antwoord en dan uh, gaan we snel door. Laat me de vraag in ieder geval helemaal uitstellen... voordat je antwoord geeft. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel... om wie regentest te maken als de koning overlijdt. Maxima. Is goed, het bestuur van welke voetbalclub... heeft gisteren een dreigbrief ontvangen van een deel van de eigen supporters? Heerenveen. Is goed, de voltallige top van welke partij in Amersfoort... stapt op vanwege een onderzoek naar diefstal? PVDA. Is goed, een van de jurken van welke overleden prinses... heeft op een veiling 123.000 euro opgebracht? Diana. Is goed, van welk land hebben de Nederlandse hockeydames... gisteren met 3-1 gewonnen? Weet ik niet. Zu Zuid-Korea. Op welke plek staat Nederland op de lijst van minst corrupte landen ter wereld? Derde. achtste. Wins Oom heeft voor de rechter in Boston een gerechtelijk uitzettingsbevel aangevochten. Uh, Obama. Is goed, de Amerikaanse overheid gaat vergiftigde muizen inzetten... om een wat voor plaag tegen te gaan op het eiland Guam. Pas. Een slangenplaag. Op welk Nederlands vliegveld zijn gisteren enkele vluchten afgelast... vanwege zeer dichte mist? Eindhoven. Is goed, welke verzekeraar geeft 1 miljoen euro... van het reclamebudget aan kankeronderzoek? Dit zo. Is goed, een minister in welk land heeft besloten... dat machinisten niet meer mogen bellen tijdens hun werk? Pas. Spanje. Welke PvdA-senator dreigt als enige van zijn fractie... tegen de verhuurdersheffing voor corporaties te stemmen? Duiverstein. Is goed. Na drie weken blessureleed... maakt wie woensdag mogelijk zijn rentree bij Manchester United? Van Persie. Robin van Persie is goed. In welke Limburgse plaats heeft de politie vannacht geschoten op een auto... nadat de bestuurder ervan was ingereden op een agent? Boren. Dat was in Boren inderdaad. De vader van wie eist 2,5 ton van de moordenaar van zijn dochter? Vaatstra. Is goed. Welke voormalige Palestijnse leider... is in 2004 hoogstwaarschijnlijk toch niet vergiftigd? Arafat. Maar overleden aan de gevolgen van een injectie. Dat was inderdaad Jasser oh. Arafat. Ja, dat antwoord was goed. Je viel precies mooi in mijn adempauze. is <laughs> helemaal zeg goed. Het ging goed, hè? Ja. En over Adrie Duivenstein, dat was natuurlijk een goeie. Met jullie oude, dat was jullie ja, oude ja, wethouder. En ja. dat eerst in andere. 12 vragen heb jij goed beantwoord. Dat vermenigvuldigen wij met 7. En daarmee kom je op een score van 84 punten. Yes. Ja, daarmee kun je ook een grote tong uitsteken naar jouw vriend. Zogezegd, hè. Ik formuleer het even netjes, want die zat op 64 punten. Gefeliciteerd daarmee. Vrijdag weten we of je de beste van deze week was. En ja. 300 euro gaat winnen. Goed. Tot Leuk. zover. Als u zelf een keer mee wilt doen met de quiz... Uh, schrijf dan even in nationalenieuelsquiz.ncrv.nl. Wij zijn zometeen terug met het tweede deel van Lunch. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Hallo! Hallo! Eh, uh, kan ik misschien een boodschap doorgeven? Vanavond om 7 uur Thomas van Luyn over zijn smaakvol avondje uit. Po, po, po, po, po, po, en weet ik het veel allemaal. Luister naar Kunststof vanavond van 7 tot 8. Die zit daar en daar. Thomas van Luyn. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 In een serie van zes tv-programma's portretteert Mirjam Sterk slachtoffers van mensenrechten schendingen. Vanavond gaat Mirjam naar Haiti en zet ze zich in om de situatie voor vrouwen daar te verbeteren. Jij bent Sterk. Vanavond om vijf half negen op Nederland 2. Ah oh nee een hele klonne joling op mijn broek. Nou lekker dan, trek maar uit. Doe ik hem wel weer in de was. Ja. Nee de Gordon is op. Oh. Ja, ik heb nog wel een fles Dilder. Maar ja, dat is voor de donkere was. Oh, wacht, dan gooi ik meteen maar Jan Smit er even bij. BN'ers in de reclame. Je kan ze allemaal zien op de tentoonstelling in de beurs van Berlagen in Amsterdam. Ah!